Drie uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Schotland wordt op 24 maart 2016 onafhankelijk... als de bevolking daarmee in september volgend jaar instemt. Blijkt uit een blauwdruk van de Schotse regering. De plannen omvatten 670 pagina's. Volgens vicepremier Sturgeon zou elke Schot het stuk moeten lezen... nadat het dinsdag is gepubliceerd. De weg naar onafhankelijkheid bestaat uit twee stappen. Allereerst moeten er onderhandelingen komen met Londen over een overgangsregeling. En de tweede moeten politieke partijen gaan onderhandelen over de politieke koers van een onafhankelijk Schotland. In Egypte heeft de interim-president een wet ondertekend waardoor de vrijheid van demonstreren wordt beperkt. Voortaan moeten de demonstranten eerst toestemming vragen aan de politie. In juli zei het Egyptische leger nog dat het recht op vreedzaam protest... en vrijheid van meningsuiting voor iedereen is gegarandeerd. Dat was kort na het afzetten van de democratisch gekozen president Morsi. Op de A16 bij Breda heeft een verongelukte automobilist... urenlang in de berm gelegen, zonder dat iemand hem opmerkte. Aan het eind van de ochtend werd het wrak met de dode man... door een voorbijganger ontdekt. Het wrak is vanaf de A16 en de A58 moeilijk zichtbaar... bij een klaverblad, achter een taluut omdat ze geen ooggetuigen hebben gemeld is moeilijk vast te stellen wat er precies is gebeurd op de A16. Feyenoord heeft in Waalwijk verloren van RKC. De wedstrijd eindigde in 1-0. Joachim schoot het thuisploeg in de extra tijd naar de winst. Voor de gebroeders Erwin en Ronald Koeman was het de zesde keer dat ze elkaar als coach in de eredivisie tegenkwamen. En het was voor het eerst dat Erwin zijn broer versloeg. Dan nog het weer. Plaatselijke lichte bui. Het is 8 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS-journaal. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen.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 Welkom terug bij het tweede uur van Langse Lijn. We gaan naar Groningen. Henk Kok. We hebben een 33-minuutige voetbal. We hebben nog uh, geen doelpunten gezien. Groningen verdient wel een voorsprong. Maar Pex Wolle was er ook één keer dichtbij. Een heerlijk paasje van uh, Mak. De middenvelder van Pek Zwolle, Die gaf de bal mee aan Hiwat En Hiwat was wel sneller dan Wijnaldum. Wijnaldum gleed nog uit. Maar het schot van uh, Hiwat met het rechterbeen ging over. In de Adelaarshorst staan Goa, de Eagles en Vitesse tegenover elkaar. Richard van der Malen. Nog altijd 0-0. Bijna was het 1-0 voor Vitesse. Het was Friens, de centrumverdediger van Ahead, die zijn eigen doelman Room testte. Via Room, ging de bal op de paal. En daarna in de rebound was het Feyenovic, die raaklinks overschoot. Vitesse bepaalt. Vitesse is de betere ploeg in Deventer, maar heeft nog geen goal gemaakt. Wordt er dan wel gescoord bij het hockey tussen Kampong en Rotterdam, Gerard de Groot. Nee hoor, ook daar nog 0-0 na 15 uh, minuten spelen. Rotterdam was zojuist dichtbij een doelpunt bij een strafcorner. Maar de inzet van Jeroen Hertzberger werd gekeerd door Doelman Hart. Zodat het gewoon 0-0 bleef bij Kampong tegen Rotterdam. Richard van der Maa. Strafschop voor Vitesse. Het is Havenaar die naar de grond ging. En dan wordt er ook nog eens rood getrokken door scheidsrechter Makkeli. Ja, een uh, scoringskans ontnemen door gebroken speler. Want daar was wel sprake van. Hij was heel dicht bij Rome. Stond eigenlijk 1 uh, op 1 met de keeper. En uh, toen uh, was het uiteindelijk uh, volgens mij, ik moet het even helemaal zeker weten... Ja, inderdaad, de uh, Toruj die daar Havenaar aantikt. Ik vind het vrij licht. Vrij zwaar toch gestraft. Maar goed... De bal gaat op de stip. Het is een duwtje vanaf de zijkant. En Van der Linde, zie ik, staat daar eigenlijk ook nog bij. Maar hij het is, zich vallen, uh, hoor. Hij Ja, hij laat, laat zich zeggen, vallen. Het is een beetje een zwaalbed. Er staan twee spelers van GoHead tussen. Maar goed, er wordt wel een rode kaart gegeven. En GoHead staat dus met tien man. Een goedkope penalty voor Vitesse. Laten we het daar dan zeker maar op houden. En Piazon, de topscorer met vijf goals, staat nu... Klaar om de strafschop te nemen. Er komen wat voorwerpen vanuit de tribune richting Rome. Die worden daar op het veld gegooid. Veel tumult en dan nu het schot. En de bal gaat in de bovenhoek. Prachtig doelpunt gemaakt door Lucas Piazon. En zo komt Vitesse vanaf 11 meter dus op 1-0. Lucas Piazon, de Braziliaan, maakt het doelpunt. Altijd top 1, langs de lijn. Bluff. alles is liefde wie verdient de voorsprong henk kok groningen of zwolle ja, ik, ik moet zeggen dat uh, Groningen de voorsprong uh, verdient. Want uh, Groningen was zojuist ook nog weer dicht bij een doel van Sivkovic. Maar die kon net niet voldoende vaat aan de bal uh, meegeven in een soort scrimmage. Waarbij uh, Broersen en de uh, Lachmannen bij de centrumverdedigers de tekortschoten van uh, Pek Zwolle. En nu uh, raakt Broersen die bal ook niet goed. Maar hij blijft wel uh, binnen de lijnen en dan kan uh, Pek de aanval overnemen. Of in elk geval als je een t kan proberen een aanval uh, op te zetten over de linkerkant van het veld. Maar Groningen stoort voornamelijk de opbouw van Pek Zwolle, En daardoor valt met Pek Zwolle mij ook een klein beetje... Tegen. De Groningen heeft zeker 3-4 goede kansen gehad om de score te openen. Af en toe ook wat wild met de mogelijkheden omgesprongen. Dan moet ik Kiefterweld noemen, dan moet ik ook Kostić noemen. Maar uh, met name Kieren was met een aantal schoten toch dichtbij een doelpunt. Maar ook lof voor de doelman, voor Pex Zwolle, Boer. Hij staat er niet voor niets tussen de palen om wat ballen tegen te houden. En dat doet hij tot dusver prima. We krijgen zo meteen een vrije schop voor Pex Wolle. Nijland staat bij de bal. Nijland heeft het ook een paar keer geprobeerd. Eén keer was hij ongelukkig op voorzetten van Aschente. Hij maaide over de bal heen. En hij heeft het ook een keer geprobeerd vanuit de punt van de 16 meter gebied... om die bal in de verre hoek, uh, hoog in de verre hoek te mikken. Daar heeft hij ooit een keer ge... Richard! Ja, het is... Uh... Nu, een, ja, een, een penalty. Ja, zeker gewoon weer een, een penalty denk ik voor uh, Vitesse. Omdat er hands wordt gemaakt. Eens kijken nog hoe dat uh, precies gaat. Piazon gaat uh, bijna alleen op doel af. En dan schiet hij de bal Waanzin. aan de achterkant op Waanzin. de rug tegen uh, Smietaan. Dit is inderdaad gewoon kolder. Uh, om maar eens met uh, de naam van de centrumspit van Go uh, GoHead te spreken. Dit is uh, schandalig eigenlijk. Wat, wat hij deze trekt man van Mckelly, het, bond, die het Ja, hij moet misschien ook naar gisteravond, denkt hij nu... Zal ik ook mijn stempel eens op deze wedstrijd uh, zetten? Supporters zie ik nu zelfs op het veld komen. Die worden door Stewart's uh, weer achter de reclameborden. Hij mag ook weer terug gerekt. het veld op. Dat is en, ook heel zeldzaam. Het ja. Schijtrechter Makkeli geeft Vitesse opnieuw een penalty. En er is tumult op het veld. Alle spelers van Goet en Vitesse staan nu zo'n beetje bij elkaar... te discussiëren met Schijtrechter Makkeli. De bal wordt tegen de arm aangeschoten. Maar de speler ziet niet eens wat er gebeurt. En dat is toch wel heel erg opmerkelijk. Nu nog vuurwerk zelfs in de doelmond afgestoken. Zelfs Piet Veldhuizen is helemaal naar de overkant gekomen... om zich ermee te bemoeien. En wat gaat Scheidrechter Makkeli nu? Doen. Er waren al spreekoren te horen vanaf de tribunes, scheidsrechter Makkeli zegt, uh, we stoppen ermee. En dus uh, denk ik dat die penalty niet eens genomen gaat worden. Hij maakt er gewoon een eind aan. Alle mensen voor mij gaan er nu bij staan. Ik probeer te kijken wat er op het veld gebeurt. Makkali voert overleg met wat mensen van GoHead. En ik denk dat hij de wedstrijd gaat staken. Supporters zijn nu ook in Conclave daar met een drietal spelers. Helemaal aan de overkant van Go Head Eagles. Eloy Room, de keeper, bemoeit zich ermee. Maar ik zie dat de spelers van Vitesse inmiddels al in de catacomben zijn verdwenen. Ook de spelers van GoHead gaan daar nu naartoe. Aanleiding, spreekoren vanaf de tribunes. En ja, dat is allemaal heel erg jammer dat dat hier in deze wedstrijd gebeurt. De spelers naar binnen bij een 1-0 stand in de 40ste minuut... bij de wedstrijd Go het Eagles-Vitesse. Maar dan gaan we dus straks hervatten met een penalty. Ja, dat klopt. Dat nou, kan toch? Ja, dat is hartstikke spannend. En uh, ja, je mag een scheidsrechter niet de schuld geven van het gooien van vuurwerk. Hè? Maar... Dit is wel heel erg onnodig, hoor. Die eerste strafschop was er geen. De tweede was er geen. Ja, dan worden supporters boos. Maar ik moest erg lachen toen die ene supporter het veld opliep... en die werd door een steward weer keurig de tribune terug opgeduwd. Ja, in is is het, in, dat het, is het in stadion Engel. uitgezet zo ongeveer de, normaal? Nou, dan krijg je vijf jaar ja. stadionverbod. Of u terug wil gaan zitten op uw plek, meneer. Nou, dat is goed. Ik denk dat de KNVB dat ook uh, niet pikt, hoor, deze, <coughs> deze move. We gaan eens eventjes kijken bij Henk Kok. Is het daar ook zo tumultueus? Nee, dat niet. Maar ik verliet jullie met een vrije schop voor, voor Pex Zwolle. Dat was een vrije schop die werd genomen door, door Stef Nijland vanaf de linkerkant. was een prima vrije schop. Van bij de tweede paal stond Thomas, de jeugdige speler van Pex Zwolle, vrij. Maar hij stond ook wel erg dicht op die tweede paal. Het, het was een kans, maar hij kon alleen maar de bal voorlangs koppen. De hoek was buitengewoon klein. Maar het geeft toch wel een beetje aan dat Pex Zwolle er af en toe aardig uitkomt. Nu een vrije schop dan van Kim wordt weggekoopt uit het hart van de verdediging bij Pex Zwolle. En dan moet Groningen oppassen veel mensen voor de bal. Als de paas goed is, gaat hij over de linkerkant. Ja, die is goed. Maar er wordt meteen weer druk gezet door FC Groningen, door Hiarie en ook nog door Botekien. Wordt die bal teruggespeeld naar Maniasco en dan kan Groningen er weer uit gaan verdedigen. Maar er is ook weer een overtreding begaan. Groningen mag zo meteen een vrije schop gaan nemen. Een meter of 15 buiten het eigen strafschopgebied. Groningen had eigenlijk een doelpuntje behorend te maken. Daar hebben ze nagelaten. Dat kan nog duur komen te staan in die tweede helft. En je ziet bij af en toe wel dat Peck aardig kan voetballen. Maar Groningen is fysiek vooral Sterker, af en toe uh, komt... Peksvollen draadig uit. Omdat Groningen dan even verzuimt te jagen. en druk te zetten op die verdediging van Peksvollen. Daar wordt druk op gezet. en dan is het lastig om tot een goede opbouw te komen. Dat is vooral het probleem wat Peksvollen heeft. en wat door Groningen wordt veroorzaakt. Bal nu bij Wijnaldum. De linker verdediger van Groningen, weinig beweging. En daarom moet hij die bal even terugspelen naar Kappelhoff. En Kappelhoff waarschijnlijk weer in de breedte naar Botekin. Bottekien trouwens, die nou pak een beet, zes, zeven jaar geleden. zijn loopbaan in het betaalde voetbal als Braziliaan bij Zwolle is begonnen. Dat moet een jaar of zes, zeven geleden zijn. En daarna vertrok hij naar Nak. Bal in de 16 meter geduwd naar u bij Sivkovic. Sivkovic zet die bal voor, maar de bal bereikt niet. Bereikt Kierem niet. En dan kan er uitverdedigd worden door Asjente. Dat doet hij goed. En nu speelt hij de bal terug naar uh, Broeze. En Broeze dan weer terug naar zijn doelman uh, Boer. En meteen zet Groningen weer drukken. Dat gaat nu gebeuren door Kost op uh, Gravenbeek. Gravenbeek kan toch de bal doorspelen naar Maak. Aannemen en draaien. Maar dan draait de bal wel over de zijlijn. En blijft Groningen in balbezit. Even terug speelt naar uh, Sherry. Sherry zal kiezen tot de voorzet, denk ik. Kierum vraagt daarachter in een bal. Bal breed gespeeld naar Kieftenbel dan helemaal in de breedte naar de andere kant naar Manjasko. Dan zal Manjasko toch een voorzet moeten komen. Nijland verdedigt mee en dan gaat de bal over de doellijn en mag Groningen nog eens een keertje een hoekschop gaan nemen. We zitten tegen de 45 e minuut aan. Nog 8 seconden, zo geeft hier de uh, tijdwaarneming dat aan. En ik zie de vierde man net het bord omhoog houden van nog één minuut. Dus maximaal of minimaal in elk geval nog één minuut moeten worden gevoetbald. De vrije score of de hoekschop wordt genomen vanaf de linkerkamp. Komt die bal hoog voor de goal. Diederik Boer blijft in zijn goal staan. En Bottekin springt onder de bal door. Hij heeft de laatste bal getoucheerd. En dan mag Pex zometeen het spel gaan uh, weer hervatten met een gewone doelschop. Ik neem aan dat we hier de rust in gaan met 0-0. Hoe dicht bij de rust zijn de hockeyers Gerard Kampong en Rotterdam? 8,5 minuut nog, dan is het rust. Dan zitten de eerste 35 minuten erop. En het is inmiddels 1-0 geworden voor de thuisploeg. Voor Kampong, Roderick Weusdorff. Hij scoorde de treffer. En het was op een moment dat Kampong eigenlijk de schroom van zich afgooide. Rotterdam had in het eerste kwartier de wedstrijd min of meer gedicteerd. Twee strafcorners gekregen. Kon niet scoren. En daarna was het Kampong dat de schroom weggooide. In de aanval ging met snelle, snelle combinaties. In de richting van Doelman Blaak. Die een paar keer moest ingrijpen... om de de nul vast te houden. En uiteindelijk lukte hem dat uh, tip in van Weusthof niet. Een minuut of twee geleden dus 1-0 voor Kampong tegen Rotterdam. Motion of Life van Tim Knol. Lekker hoor. Kampong, Rotterdam, Gerard. Ja, boeiend duel moet ik zeggen. Nog 4 minuten en 45 seconden te gaan. Dan is het rust. Maar we hebben tot nu toe kunnen genieten van vooral een zeer aanvallend kampong. De laatste kwartier zijn de kampongers als een, als een bezetene zeg maar. In de richting van Piermin Blaak. De doelman van Rotterdam gegaan. En deden dat met uitstekende aanvallen. Kregen ook kansen. kregen ook dat doelpunt van Woesthof. En ook nu een mogelijkheid. En die gaat erin. Die gaat erin via Jonker. Dat was een intikker van Constantijn Jonker. In het dak van het doel. En dat betekent dat kampong dus op weg naar die rust gewoon de voorsprong heeft verdubbeld en het is ook een terechte zaak moet ik zeggen want kampong is na dat eerste kwartier waarin Rotterdam de zaak wel redelijk in de hand leek te hebben maar de corners versprutsten. Jeroen Hertzberger kon twee keer niet scoren. Is het kampong dat hier de wedstrijd in handen heeft op dit moment in de richting van de rust en we hebben kunnen genieten van een aantal prachtige aanvallen van kampong en twee goede doelpunten van kampong waardoor het nu op weg naar de rust 2-0 is in het voordeel van de thuisploeg en het voordeel dus van Kampong. Bij Koen Eagles worden ze langzamerhand uh, specialisten in gestaakte wedstrijden. Richard, waarom was het nou eigenlijk precies? Spreekkoren of het vuurwerk op die man op het veld of, of alles bij elkaar? alles bij elkaar. En ik denk het vuurwerk uiteindelijk, dat was de druppel voor scheidsrechter Makkeli om de wedstrijd voor een aantal minuten stil te leggen. En op dit moment komen de spelers van zowel Vitesse als go Ahead Eagles weer het veld op. Voorzitter Erik Lucht, die heeft zojuist de supporters toegesproken. Makkeli schijnt gezegd te hebben, nog één keer spreekkoren En ik stop definitief. Twee strafschoppen we gaan er, ja, één is er natuurlijk al gegeven. En de tweede is zojuist gegeven voor Vitesse. En nog een keer zien we dan in de herhaling wat er gebeurt. De bal tegen de onderarm van Van der Linden. Het schot van Piazon. En ja, die arm die steekt daar wel uit. Hij maakt zich wat, wat breder. En dan is volgens mij wel gewoon de regel dat het een penalty is. Maar het is onvoorstelbaar zuur natuurlijk voor Go Ahead Eagles. Want ook al het gevalletje met Havenaar een minuut of 15 geleden was zeer, zeer zwaar bestraft. Toen ging. Toerutsch eraf. Nu Job van der Linden met rood in de kleedkamer. En scheidsrechter Makkeli geeft Vitesse dus voor de tweede maal in deze eerste helft een penalty. En weer is het Piazon die klaarstaat met de bal op dit moment in de hand. Legt hij hem op 11 meter. Eloy Room, de doelman. Eigendom van Vitesse. Concentreert zich. En het publiek, ja, volgens mij is het publiek nu toch wel weer redelijk rustig daar achter het doel van Room. Piazon neemt de aanloop. Concentreert zich. Belangrijk moment in de wedstrijd. Rome staat op de doellijn, gaat naar de verkeerde hoek en opnieuw scoort Vitesse dus vanaf 11 meter en is deze wedstrijd eigenlijk een beetje kapot gemaakt door de scheidsrechter met twee hele zware beslissingen. Twee penalties voor Vitesse. Twee keer Lucas Piazon. Ja, mooi ingeschoten. Dat wel. En zo leidt Vitesse dus in Deventer met 2-0 tegen go Eagles. Sport en muziek op Radio 1. NOS langs de lijn. so still Woedmack met Big Love. Slotfase van die krankzinnige eerste helft. Go ahead, Eagles Vitesse. Ja, dat is het zeker. Het is 2-0 voor Vitesse. Twee strafschoppen benut. Allebei door Piazon, onberispelijk ingeschoten door de Braziliaan. En Vitesse dat tikte bal rustig rond. Go Eagle staat met tien man op het veld. Volgens mij zei ik net dat ook Van der Linde rood heeft gekregen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Die kreeg geel van scheidrechter Makkeli. En dus is alleen Tourout weer afgestuurd. Zitten we in de blessuretijd van de eerste helft. Begint het harder te waaien ook nog eens hier in Deventer. Het begint zachtjes te regenen. En Vitesse kan natuurlijk rustig die bal rondspelen. De eigen helft. Het beheerst het positiespel vrij goed. En Van Anold speelt de bal nu terug naar Van der Heijden. In de laatste minuten dus van de eerste helft bij de 2-0 voorsprong voor Vitesse. Het publiek is weer rustig daar nu achter keeper Room. En wat kan GoHead Eagles nog in deze tweede helft straks betekenen hier in Deventer vanmiddag? Ik denk dat dat een heel moeilijk verhaal gaat worden tegen het makkelijk combinerende Vitesse. Dat bij een overwinning vanmiddag in de Eredivisie weer bovenaan komt. Ja, het is Atsu die nu ...naar de bal komt. Er wordt gejaagd door Houtkoop. Maar Vitesse tikt die laatste twee minuten van de plezierentijd... ...gewoon rustig rond. Terwijl nu een... Een hossende massa achter het doel van Rome. Gewoon weer feestviert achter het doel daar dus. En scheidt rechter makkelijk nu. Het is eventjes rust. Vitesse leidt dus met 2-0. Door twee omstreden penalties van Lucas Piazon. Goed binnengeschoten. En dus staat het hier halverwege in Deventer. 2 voor Vitesse en 0 voor Eagles. Dit is Radio 1. Het is even voor half vier. Mark Vissen met het nieuws.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 In Egypte heeft de interim-president een wet ondertekend... waardoor de vrijheid van demonstreren wordt beperkt. Voortaan moeten de demonstranten eerst toestemming vragen. In juli zei het Egyptische leger nog dat iedereen recht had... op vreedzaam protest en vrijheid van meningsuiting. Dat was kort na het afzetten van de democratisch gekozen president Morsi. En in de Oekraïnse hoofdstad Kiev demonstreren tienduizenden mensen voor een betere relatie met de Europese Unie. De regering van Oekraïne besloot een verdrag met de Europese Unie niet te tekenen. Daarin staat dat de onderlinge handel en de politieke samenwerking worden versterkt. Maar dan moet oud-premier Julia Timoshenko wel worden vrijgelaten. En de regering weigert dat. Dat is het belangrijkste nieuws. Radio 1 NOS langs de lijn. Het is dus rust bij Groningen, Peksvolle, daar staat het nog 0-0. En ook zojuist rust na een kleine staking bij Ahead Eagles tegen Vitesse. Daar staat het 0-2. Vitesse dus op weg naar de koppositie in de eredivisie. FC Utrecht won eerder vanmiddag thuis van ADO Den Haag... met 3-0 na een ruststand van 2-0. De doelpunten waren van de Ridder, Ajoep en Herings. En er was nog een rode kaart in het laatste kwartier... voor Van de Maron van Utrecht. Maar daar had ADO eigenlijk niets meer aan. Utrecht stond na de eerste helft al met 2-0 voor dat was eigenlijk helemaal niet verdiend. Wat dacht Utrecht-trainer Jan Wouters daar in de rust van? Dan denk je wel van, nou, we staan 2-0 voor... maar uh, dat hebben we niet zozeer voetballend gedaan. Maar uiteindelijk ben je daar wel, wel blij mee. Ik vond wel, naar rust, daar hebben we ook uh, op gewezen, naar rust. Tot aan dat we met tien man kwamen, uh, ja, vond ik dat we prima voetbalden. Uh, wel een goed positiespel, veel beweging. kom je op 3-0 en dan weet je dat de wedstrijd op slot is. Alleen als je dan met tien man komt... Dan, uh, is het eigenlijk zo'n wedstrijd met, met z'n tien zorgen dat je uh, de nul houdt en, uh, en de drie punten binnenhaalt. En die de de ridder van jou, die heeft geen paard nodig, hè? Nee, absoluut niet. En uh, als je nagaat dat hij uh, eigenlijk 90 minuten, man, uh, 90 minuten lang een verdediger op zijn rug heeft zitten... Steve is niet de grootste, maar wel enorm sterk in de duels, in de bal beschermen zodat we aan kunnen sluiten. Dus is wel een belangrijke speler voor ons. Je ziet, dat geldt ook voor heel veel teams in de Eredivisie, zoveel blessures. Jullie hebben ook veel blessures. Kun je dat ergens aan bijten? Nee, natuurlijk hebben we daarnaar gekeken. Um, maar er zijn wat blessures bij een, oude blessures van verleden jaar. Dat uh, zijn ongelukkige momenten in een wedstrijd. Uh, Willem Jansen, Johan Mortesson. Uh, overtredingen waardoor ze een letsel aan de knie oplopen. Dus... Uh, heb je bijvoorbeeld heel veel uh, spierblessures of verliesklachten, dan, dan kan je misschien aan het veld uh, wijten, uh, aan het trainingsveld, uh, of aan de overbelasting misschien uh, die, die je zou doen. Maar dit is absoluut niet het geval. Uh, Edu is uh, een oude blessure van het verleden jaar. Uh, Jacob Molenga komt uit twee kruisbandblessures terug. Hij ja, moet het een, het een en ander compenseren, gaat anders lopen waardoor uh, toch andere spieren belast worden. Dus wij kunnen daar niet zozeer een verband in, uh, in vinden. Dat we zeggen, nou, uh, we doen wat verkeerd. En uh, soms als we wel eens tegen zitten uh, met zoiets, dan uh, komt alles tegelijk. En dat gevoel heb ik nu. En dan win je toch? Ja, uh, vandaag hadden we ook uh, zes uh, zelf opgeleide spelers uh, uh, in de basis. En dat is ook wel eens uh, fijn om mee te nemen. En daar is Jan Wouters trots op. ADO Den Haag verliest dus, daar zag het aanvankelijk niet naar uit. Trainer Maurice Stijn. Nou, ik denk dat we de eerste 40 minuten dat we uitstekend gespeeld hebben. Dat we de betere ploeg waren. Dat we kansen gecreëerd hebben. Ja, dat we de kansen zelf niet maken. En dat we door twee persoonlijke fouten op 2-0 staan. Dus dat, ja, dat is heel frustrerend. Want We komen van ver. En uiteindelijk als je bij Utrecht uit zo goed aan de wedstrijd begint... dan moet je jezelf belonen met, met één, twee doelpunten. En dan, dan krijgt die wedstrijd een hele andere draai. En nu is het uh, 2-0 in de rust. En uh, ja kun je die jongens... Uh, het enige wat je kunt verwijten is die twee persoonlijke fouten. Hè? En dat je die ballen niet inschiet. Maar qua, verder is klopt alles. Had je het idee dat de toe gespeeld was? Nou, eigenlijk nog steeds niet. Want ik vond uh, uh, dat wij ook in staat waren... om ook met een 2-0 achterstand onze rug te rechten. En dat heb ik ook gezegd. Als je hier de aansluitingstreffer maakt... waar je de kansen voor krijgt... dan kan die wedstrijd nog steeds alle kanten op. Alleen dan valt de 3-0 te snel. Maar ook na 3-0 hebben wij nog legio-kansen gehad... Om, uh, um, uh, om er een wedstrijd van te maken. Maar... Ja, ik denk dat de kansenverhoudingen we, als we dat, ik denk dat we er misschien wel tien hebben gehad die, uh, waarvan er geen één uh, in zit. Dus dat is te veel op dit niveau. Waar ben je het meest uh, teleurgesteld over? Ja, nou goed. Kijk, uh, de, de, de fouten achterin, natuurlijk uh, ben, ben je daar boos over en is dat ook uh, heel klungelig. Alleen dat hoort wel bij voetbal. En uh, dus Zo boos dat je bent op de fouten die achterin gemaakt worden... ben je ook boos dat we gewoon de voorin in de scherpte niet hebben... om gewoon uh, de ploegen naar winst te schieten. Dus ja, dat, dat, is, uh, dat valt beide kanten op. Andere tegenvaller, Danny Holla. Valt geblesseerd uit, heb je al enig idee? Nee, maar ja, een hamstring uh, zo eraf, dat ziet er meestal niet zo goed uit. Dus uh, laten we hopen dat het meevalt. Henk Kok kijkt voor ons naar Groningen, Zwolle en er gaat winnen. Daar valt nog niks over te zeggen, toch Henk? Ja, daar heb je voorkomen gelijk in Hugo. Maar ik vind het wel een uh, leuke wedstrijd. Er zitten veel aantrekkelijke momenten. In, in de eerste 45 minuten weliswaar geen doelpunten. Nu staat de klok alweer op bijna 48 minuten. En daarvan is ongeveer een minuut uh, gevoetbald. Want uh, er moest even gestopt worden voor de blessurebehandeling van Kieftenbelt. Het was Asienten die even uh, stevig uh, doorhaalde. Misschien ondervol op de enkel ging staan uh, van Kieftenbelt. Maar uh, Kieftenbelt is in elk geval uh, terug binnen de lijnen. En Asciënte kreeg als beloning van scheidsrechter Lichelen een uh, gele kaart. Komt de voorzet van Asciënte, Maar uh, Bizot. Uh, die heeft dat goed doorzien. Bovendien werd de bal nog even getoucheerd. En Bizot heeft de bal gevangen. Bal richting Laatsman, richting Sherry. Heeft Sherry een overtreding begaan? Jawel, Sherry. Nee, Lachman heeft een overtreding begaan. Dan heeft hij Groningen krijgt de vrije schop mee. Er wordt even een beetje gebaat met de arm. afhouden dus met de arm. Dat is bepaald geen elleboog. Nee, hij... Nou, hij doet ook weer niet zoveel eerlijk gezegd. Maar in elk geval krijgt Groningen een, een, een vrije schop. Vrije schop precies in de middencirkel. Groningen is die tweede helft niet direct begonnen met... Heel veel druk zetten, zoals ze wel in de eerste helft hebben gedaan. Waardoor Pex Wolle niet tot frivol voetbal kon komen. En waardoor de opbouw ook niet echt uit de verf kwam bij Pex -Wolle. De bal is nu over de zijlijn gegaan. En dan gaat Pex Wolle ingooien. En dat zal weliswaar, denk ik, gebeuren door Asiënte. halverwege de eigen speelhelft van Pex Wolle. Groningen, meerdere kansen in de eerste helft. Uiteindelijk een voorsprong verdient, Is niet gebeurd. Je moet de bal gewoon binnenschieten. Van de killercijfers die bepalen gewoon. of je drie punten pakt of geen drie punten pakt. En Groningen moet voorlopig nog even een doelpunt maken. Of Peck's Zwolle natuurlijk. is een vrij gelijk opgaande wedstrijd. Met meer mogelijkheden voor Groningen. Maar Peck toch af en toe wel gevaarlijke. Dan zie je dat ze een paar snelle jongens voorin hebben. Dat mak een aardige voetballer is. Op het middenveld creatieve voetballer. Thomas nog een hele jonge jongen uit Nieuw-Zeeland komen aanwaaien. Die draait ook gewoon mee in de Nederlandse Eredivisie. Daar hebben ze ook een waardevolle speler aan. Maar ik denk toch dat ze klieg missen op het middenveld. Klieg heeft een teenblessure opgelopen. Een gebroken teen. En zo'n teen in de gip zetten en dan moet gewoon spontaan op een gegeven moment genezen. De bal wordt achterin rondgespeeld bij Groen. Het is nu Kappelhof. Pexvolle verdedigt ver van de doel af. Wel een meter of tien nog buiten het eigen strafschopgebied. Komt de bal naar de linkerkant, naar Kostis. Maar ik heb eigenlijk gezegd dat Gravenbeek een hele moeilijke middag tegemoet zou gaan. Maar Kostis is nog niet daadwerkelijk uit de verf gekomen. Ik heb hem wel eens beter zien voetballen. Nou, hoe lang hebben we nu gespeeld? Vijf minuten in de tweede helft. Een best aantrekkelijke wedstrijd, maar nog geen doelpunten en daar is het wachten op de like legend of the Phoenix, huh. al endswig beginnt: Wat keeps de planet vinden? Uh, the force from the beginning van de leukste plaatjes van 2013, wat mij betreft. Cat Lucky, Daft Punk. De hockeyers van Oranje Zwart gaan aan de leiding in de hoofdklasse... en spelen vanmiddag tegen de nummer 3, HGC. En ze staan bij rust voor Oranje Zwart met 2-1. Bloemendaal-Laren is 1-1. Den Bosch-Amsterdam 0-1. Hurley Tilburg staat bij rust 2-0. En Schaarweide tegen Pinoké 1-1. En wij volgen vanmiddag Kampong tegen Rotterdam... die andere topper in de hoofdklasse. Het was daar bij rust 2-0. Tweede helft nu, Gerard... Ja, de tweede helft is drie minuten oud. Tweeënhalve minuut om precies te zijn. De eerste helft was 2-0 voor Kampong, voor de thuisploeg. Een hele aantrekkelijke, leuke, snelle eerste helft. Terwijl nu de lampen aangaan bij het veld van Kampong. Ja, we spelen wat later, wintertijd, en dan wordt het uh, wat, uh, wat snel donker. Dus om dat te voorkomen dat er uh, straks uh, eventueel gestopt moet worden... omdat je de bal niet meer kan volgen, zijn de lampen aangestoken. En dat is uh, omdat uh, Kampong in ieder geval aan de leiding gaat. Uh, omdat het publiek, het thuispubliek, het allemaal beter kan zien natuurlijk. Heustoff en Jonker waren de mannen die in de eerste helft scoorden tegen Rotterdam. Dat uh, ja, toch nog steeds uh, een beetje gebukt gaat, denk ik... onder de afwezigheid van uh, Sevy van As. Daar wordt nog steeds veel over Gesproken. Dat is nog steeds een, ja, een groot onderwerp voor en na de trainingen van Rotterdam. Van als zelf natuurlijk nog niet aan het trainen. Maar uh, hij is uh, wel uh, aanwezig hier uh, in het uh, veld van uh, Kampong samen met zijn vader. De bondscoach die mag er ook zijn op dit moment uh, bij de topper tussen uh, Utrecht... Kampong dus en Rotterdam. En dat is nog steeds 2-0 in het voordeel van, Rot van Kampong, moet ik zeggen natuurlijk. In die tweede helft waarin we nog weinig gezien hebben. Rotterdam wat fel uit de startblokken gegaan. Klein mogelijkheidje van de Kranstauber was er een minuutje geleden. Maar hij liet de bal een beetje onhandig van de stick springen. Die mogelijkheid ging dus voorbij. En verder houden de ploegen elkaar nog steeds in evenwicht. Althans visueel op het scorebord niet. Want daar is het 2-0 in het voordeel van Kampong. Om half 1 begon RKC Feyenoord. De rust was 0-0, eindstand 1-0. Doelpunt werd gemaakt door Joachim. Feyenoord liep die in blessuretijd tegen die nederlaag aan. En Frank Snoeks praat na met Ronald Koeman. Wat moet je hiervan zeggen? 0-0 was denk ik al zwaar op je maag gevallen. Nou, op een gegeven moment had ik niet het idee uh, dat, dat de kool zou vellen. Nou ja, wat je dan, uh, waar je voor moet zorgen dan, dat je hem in ieder geval niet tegen krijgt. En dat gebeurt dan uiteindelijk wel. En dat is, uh, dat is dan helemaal teleurstellend. Is dat uh, niet professioneel? Of wat is dat? Nee, dat is niet professioneel. Want als je ziet hoe de goal ontstaat. En in de eerste helft zijn er al twee situaties. Waarin uh, in dat geval Derril. op de achterlijn uh, denkt dat de bal achter gaat, Dat hij toch nog het duel verliest. En dit is ook een duel op een zijlijn. Er was eigenlijk niets aan de hand. Maar uh, maak er dan een ingooi van. Of uh, maak er dan iets van. Maar zorg niet dat... Op dat moment, uh, ik dacht dat het Schet was die inviel. Dat hij daar nog wegdraait en de bal voor kan geven. En later is, uh, ja, is het ongelukkig en dan schiet hij fantastisch in. Maar dat zijn de momenten dat, dat, dat je dan toch de gelegenheid geeft. En uh, dat bepaalt uiteindelijk uh, dat je geen punt haalt. Het werd een wedstrijd waar je een beetje bang voor was geweest, denk ik. Nee, dat het was de wedstrijd wat je, wat je kunt verwachten als je weet hoe RKC speelt. Hoe met name RKC tegen de hogere ploeg heeft gespeeld. Dan maken ze de ruimtes heel klein. Dat ja, is moeilijk voetballen. En ik, had wel, ik vond wel dat we heel goed begonnen aan de wedstrijd. Maar we toch een aantal gevaarlijke momenten. Naarmate de wedstrijd vorderde, vond ik het minder. Vond ik juist uh, dat we slordiger werden. En van daaruit werd RKC een aantal keer gevaarlijk. En in de tweede helft hebben we een periode wel gecontroleerd. Maar ja, weinig kunnen creëren, weinig, weinig dreiging via de flanken. Toch hier en daar nog kansen. Jawel, wel, wel kansjes, echte echt grote kansen vond ik niet. Uh, kansjes, een bal die dan goed moet vallen, maar eigenlijk te weinig in aanvallend opzicht. En, uh, maar dan moet je genoegen nemen met dan maar één punt en, en nu staan we met lege handen. Het is voor het eerst dat je van je broer verliest. Dan nou, zijn we daar ook vanaf. <laughs> vader Martin Koeman had voorspeld dat hij wit heet zou zijn. Nou, Dit klonk eerder gelaten. Dit is een stadium bij Ronald Koeman. Daar zou ik hem niet graag in willen aantreffen. Hij kookt, werkelijk van binnen. En ik denk dat hij tegen Erwin heeft gezegd... ik ben er helemaal klaar mee. En dat uitzicht dan op de persconferentie? Of nog later? Nee, of nooit? Dat, dat is intern. Nee, dat, dat zal er van de week bij de spelers wel uitkomen, denk ik. Maar Ronald Koeman begint wel moeten worden van dit Feyenoord. En misschien omgekeerd ook wel, hoor. De spelers van Ronald Koeman. We wachten af. Kampong Rotterdam, Gerard. Het was aardig tot nu toe, uh, goed zelfs 2-0 voor Kampong. Maar het kan nog leuker worden, want Kranstauber, Timo Kranstauber heeft gescoord voor uh, Rotterdam. Het is dus 2-1 met nog uh, iets minder te gaan dan een half uur. Kunnen we een mooie slotfase verwachten van deze topper. Van deze topper tussen de nummer uh, 2 en de nummer 4 van uh, de hoofdklasse Rotterdam en Kampong. Het is 2-1 in het voordeel nog steeds van de thuisploeg, dat wel van Kampong. Koen Diegels, uh, ja, die moeten het met tien man zien te rooien tegen elf Arnhemmers. Richard van der Maden. Ja, de vraag is, is Co het geknakt of kunnen ze zich toch nog een keer oprichten in de tweede helft voor het eigen publiek. 2,5 minuut zijn we onderweg in de tweede helft. 2-0 Twee is de voorsprong voor Vitesse. Dat bij een overwinning vanmiddag weer op kop komt in de eredivisie. Een hele ja, merkwaardige krankzinnige Eerste helft hebben we gehad met twee penalties. Een rode kaart voor Turuc. Waarbij Havenaar eigenlijk, er was wel contact, maar heel licht contact. Waarbij Havenaar makkelijk naar de grond ging. Makkeli een strafschop gaf. Daarna spreekkoren, vuurwerk, een supporter die op het veld kwam. De wedstrijd werd gestaakt voor een aantal uh, minuten. Waarbij ook nog eens uh, Vitesse een tweede strafschop kreeg na Hens van uh, Van der Linden. Die kreeg daarbij slecht schil. Dat had ook rood kunnen zijn. Ik heb het uh, moment toch een aantal keren nog weer uh, teruggezien. En dan zie je duidelijk dat uh, Van der Linden zich uh, wel breed maakt. Natuurlijk totaal niet de intentie heeft om Hens te maken. Maar goed, het, uh, volgens de regels is het dan volgens mij wel een uh, rode kaart op zo'n moment. Het is wel heel erg zuur. Want de wedstrijd is daarmee denk ik uh, wel kapot gemaakt. Het is Vitesse dat makkelijk combineert. Dat het positiespel ook goed beheerst. En in de eerste helft is ook gebleken een half uur lang dat Gohet wel veel moeite heeft om de bal lang in de ploeg te houden. Het had snel balverlies. En bovendien zit Vitesse er vaker kort op. Nu de voorzet van Van der Struik vanaf de rechterkant. Daar komt Room op tijd uit zijn doel. Pakt de bal voordat Havenaar daar gevaarlijk kan worden voor Vitesse. En Room, de doelman van Gohet, sommeert zijn spelers dan weer richting de middenlijn. Trapt de bal nu uit. Gohet dus met tien man toeroets rood Vitesse compleet en Prupper heeft de bal alweer veroverd voor Vitesse na opnieuw slordig balverlies aan de kant van Go GoHead Eagles. Tweede helft dus van start gegaan, vijf minuten in de adelaarshorst horst gevoetbald en Vitesse met twee discutabele penalties op een 2-0 voorsprong. Henk Kok, Groningen, Pexvolle. Nou, er is in elk geval niks discutabels aan de gele kaart voor uh, Manjasko. De rechterverdediger van FC Groningen die was uh, mee naar voren gegaan. Die passeerde nog Asiento En toen kwam hij binnen een 16 meter gebied en zag hij Nijland aankomen. En uh, Nijland deed helemaal niks. Maar Manjasko een hele fraaie snoekduik. Henk, ik ben uh, het niet met je eens. Ben je nee. niet met me eens? Nee, ben ik ben niet met niet je eens. Ik, maar vond, je, jij bent de oudere onder ons, dus ik leg, ik leg me neer bij jouw expertise. Maar ik ben maar niet met je eens. Maar de ouderen hebben niet altijd de wijsheid in pacht. Jij vindt dus dat Manjasko wel degelijk werd aangeraakt door Nederland. Nou luister, er was contact en die jongen die was uit balans. En dan is het eenmaal zo, dan struikel je. En deze scheid, zegt de Hickler, die staat wel bekend hoor. Om uh, uh, af en toe rare beslissingen te nemen. Ik vond geen gele kaart, nee. Jij vond geen gele kaart? Nee, nee, nee, nee zeker maar, niet. Maar, ik vond maar, het maar, geen zwalbe. Daar, maar vond je het dan een strafskop? Nee, ook niet. Maar het kan toch dat je o, uit balans niet. raakt en dat je, ja. dat je, dat je okay. dan valt? Dat vond ik Oké, okay, dat kan. Dat kan. Ja. Okay. Goed, we, we hebben dit even uitgediscussieerd. in elk goed geval. Ik, ik, ja, oké, okay. ik, ik deel jou... Uh, ja, ik, ik kan me wel in jouw mening verplaatsen. Ik zag in de eerste instantie ben omdat Manjasco Nijland al voor de voorbij was. En in tweede instantie nog ging liggen. Maar goed, niet belangrijk voor deze wedstrijd. Ik vind dat er veel minder zwoen zit trouwens in deze ontmoeting. Althans in de tweede helft. En dat is een beetje jammer. Ik heb nog maar één poging van Kostis gezien vanaf de linkerkant kant van het veld. Maar die bal het was niet al te moeilijk. werd werden goed gepareerd door Diederik Boer. Ik heb de indruk dat Groningen wat voorzichtiger is gaan spelen. Minder met die drive van de eerste helft. Misschien ook een beetje bezorgd. Een beetje bang voor de counter van, uh, van Zwolle. Die hebben ze dus verder nog niet laten zien. En Zwolle, ik wil niet zeggen dat ze op de 0-0 spelen. Maar ze spelen wel met veel mensen achter de bal. Houden de linies op het eigen, eigen dicht op elkaar. Terwijl Groningen nu probeert weer onderuit te komen. De bal die is uh, gespeeld naar hier, Daar komt de, de voorzet. Die voorzet is slag. Die wordt in één trap weggewerkt door Broes. Maar Benson kan die bal helemaal niet belopen. En dan komt Groningen weer makkelijk in balbezit. Van Benson, die stond tussen vijf Groningen. Stond ongeveer in Sherry. Die bal die gaat niet over de zijlijn. Manjasco blijft in balbezit. En dan gebaat Manjasko nog even dat Nijland er met een beetje gestrekte been in ging. Nou, daar reageert Higler in dit geval niet op. Hij heeft wel een beetje gelijk trouwens. Dat het even een gestrekt been was. Op de wijze waarop werd ingegaan. Nou, je kijkt nogmaals weer naar het scorebord. 63 minuten gevoetbald. Ja, het is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 When we go up to bed, you're just not Billy Allen, not fair. Go Eagles tegen Vitesse Het publiek rustig in de tweede helft Richard Oh, het, is, uh, het is weer vol. Zo zou je het kunnen samenvatten in de Adelaarshorst. Er wordt weer uh, gezongen zoals uh, we dat eigenlijk gewend zijn hier in de Adelaarshorst in Deventer. Geen kwetsende spreekkoren meer, geen vuurwerk meer. De tweede helft bij uh, een 0-2 voorsprong voor Vitesse. Is inmiddels 10 minuten oud. en ja Go het krijgt toch wel heel veel tegen hoor. Van scheidrechter Mackelier nu ook weer. Ik zag er geen overtreding in. Daar wat kolder deed. De centrumspits, de aanvoerder ook van go Eagles. En de vrije trap van Vitesse op de eigen helft is inmiddels alweer genomen. Vitesse dat op zoek is natuurlijk naar een derde doelpunt. Wil de wedstrijd graag definitief in het slot gooien. Hij heeft twee mogelijkheden daartoe ook al gekregen. Terwijl Kakuta er nu vandoor gaat aan de linkerkant van het veld. Nee, het is Atsu Atsoe met een lage voorzet. Bal wordt weggemaakt weggehaald in het doelgebied door Schenk. Eén wissel trouwens aan de kant van Vitesse. Ibarra de rechtsbuiten is in de kleedkamer Achtergebleven en voor hem Kakuta als rechtsbuiten in het veld gekomen. Bij Vitesse dus van der Linde. Speelt de bal nu naar voren richting Overgoor. Die draait haar handig bij zijn tegenstander weg. Maar heeft dan toch weer, is dan toch weer de controle kwijt. En via Prupper gaat het dan terug naar Kasia. En zo heeft Vitesse dat echt zo'n 70% wel het balbezit heeft in deze wedstrijd. Opnieuw de kans om een aanval op te zetten. Het gaat vanaf de linkerkant van Anold met de paas. Die bereikt helemaal niemand. De bal gaat over de achterlijn. En zo hebben we exact 7 50 minuten gevoetbald en leidt Vitesse dus door twee strafschoppen van Piazon met 2-0. Een Italiaanse uitslag in het hoge noorden. Henk Kok ja, en, en vooraf zou je zeggen, nou, uh, Groningen tegen Perksvoller blijft geen 0-0. We moeten nog 20 minuten voetballen, dus er kan al wel een doelpunt uh, vallen. Maar uh, gezien de aanvallende intenties van uh, Groningen altijd in de Euroborg... hebben ze ook laten zien in de eerste helft. In de tweede helft wat, uh, wat minder. Ik vind het een beetje doodzillig gezegd in, in de tweede helft. Er gebeurt een beetje te weinig. Ik heb wel wat schoten gezien van, van Kostiets. Maar echt, de hele grote kans is er eigenlijk nog niet geweest. Die was er in de eerste helft voor de Kielum in het bijzonder. En ook nog een kopbal van Sivkovic. Sivkovic ook niet zoveel gezien het het is grote talent van FC Groningen in deze ontmoeting. Het is nog geen speler die met de rug naar de goal toe moet spelen. Die moet in de diepte. Van heeft heel veel snelheid. En daar wordt te weinig gebruik van gemaakt. om Sivkovic in de diepte aan te spelen. Hier wat nu voor uh, Pex Wolle. Gaat het 16 meter gebied binnen. Zal die bal terug moeten leggen. Wordt heel veel op de huid gezet. En gaat nu het strafschokgebied echt binnen. Wordt hij nog aangetikt? Wordt hij niet aangetikt? Het is een klutsituatie. De bal blijft in het voordeel van Pex Wolle. En dan wordt hij eindelijk weggewerkt op het rand van het strafschokgebied. Door. het dacht dat het hier was. Maar Asiento. Nog steeds. Speelt hem even uh, breed naar Nijland. Komt die bal weer voor de goal? Wordt weggewerkt. Groningen plotseling even onder druk. Mokotjo nu. Mokotjo gaat schieten. Nee, gaat niet schieten. Speelt die bal in de breedte af uh, naar de Gravenbeek. En Gravenbeek zal die bal. Nee, dat doet hij niet. Hij laat het over aan Seinmak. En Seinmak heeft altijd wel een aardige paas. Maar deze paas is te stijl, te diep. Gaat over de achterlijn. Doelschop voor FC Groningen. 70 minuten gevoetbald. Het wachten is gewoon nog op doelpunt. Bisot dan. Bizotte legt die bal even nauwkeurig op de rand van de vijf meter. Kom komt even weer wat meer zwong in de wedstrijd. En dat was even als gevolg van het feit dat Pek Zwolle nu even druk zet. heb ik eigenlijk niet gezien in die tweede helft. Groen wat meer aan de bal. Maar toch wat, wat minder durf, wat minder lev, wat minder tempo dan in de eerste helft. Zwolle verdedigt ook ongeveer 15 naar 20 meter van buiten het strafschopgebied. De bal wordt breed gespeeld. Wordt breed gespeeld in de verdediging van Groningen. Bottequien. Bottequien weer naar Kappelhof. En dan is het speelveld ongeveer 30 meter breed. We hebben uh, ja, 70 minuten gevoetbald, 0-0 nog. Hoe spannend wordt het nog bij het hockey tussen Kampong en Rotterdam, Gerard? Ja, wat de spanning betreft een tegenvallen, want Kampong is op 3-1 gekomen. Filip Meulenbroek, die scoorde de 3-1 voorbereid door Brinkman... die hem op zijn stikpan klaarlegde, was niets aan te doen. En de reden daarvoor is waarschijnlijk ook wel dat Hilde Turkstra... de verdediger van Rotterdam, juist op dat moment niet in de ploeg stond. Hij was aan de kant gezonden door scheidsrechter. Otten met een groene kaart. Rotterdam dus op achterstand weer van twee doelpunten. 3-1 voor Kampel. Oké. Europees voetbal op radio 1. Dinsdag om half 9 in de Champions League. En daar prachtig zit. Wat een goal! Jongen jongen, jongen! Ajax Barcelona. in de bal met de tweede paal. Mooi stand. Dan gaat iedereen. Zit erin. Ja. De Champions League. Dinsdag in langste lijn om half 9. Radio 1.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 30 November start de viering. Kijk op 200 jaarkoninkrijknl Dat bloße bijzicht en een geraden linie, moest, tenminste moralisch, verboden worden. Herontdek wasser met de succesvolle tentoonstelling De Rechte Lijn is Goddeloos in het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen. Dit is Radio 1.